Door corona gaan misschien minder treinen rijden. ProRail heeft een enorm tekort aan verkeersleiders die in de gaten houden waar alle treinen rijden. Sommigen zitten snotterend thuis te wachten op de uitslag van hun coronatest. En als het zo doorgaat is het volgens ProRail niet meer te doen om alle treinen te laten rijden. Twee weken geleden reden er bijvoorbeeld al geen treinen rond Dordrecht door zo'n personeelstekort. Pas na een paar uur gingen ze weer. Toen was er vervanging gevonden voor een thuiszittende verkeersleider. Een tiende van alle mensen wereldwijd is mogelijk al besmet gegaan met het coronavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. En dat is veel meer dan officieel is gemeld, maar we zijn nog lang niet van het virus af. And save lives right now. Hij denkt ook dat veel mensen die besmet zijn geweest geen bescherming tegen het virus hebben opgebouwd. Er zijn tientallen doodsbedreigingen binnengekomen bij de kerk in Staphorst die gisteren honderden gelovigen ontving. Op social media waren veel mensen boos, maar volgens het bestuur ging alles volgens de regels. Er waren looproutes en kerkgangers konden voldoende afstand houden. In Almere worden nieuwe straten straks vernoemd naar bijzondere mensen uit andere culturen. De gemeente legt uit waarom. Het verleden van Almeerders is veel breder dan alleen het verleden van Nederland. En dat zie je nog onvoldoende terug, bijvoorbeeld in straatnamen. Het is maar een maar niet onbelangrijk. Dus we hebben gezegd, nou laten we eens gaan zoeken naar straatnamen die uh, ook raken aan het verleden van, uh, uh, van alle Almeerders. Of uh, van alle groepen van Almeerders. Er wonen zo'n 160 verschillende nationaliteiten in de stad. Het is nog niet bekend welke namen de straten krijgen. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 11 en er valt ook bijna overal regen. Ook morgen is het grijze regenachtig, is ook kans op onweer, het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of 14.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 Zaterdag 24 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Er zijn ook evenementen in het donker, dus doe het licht uit en kijk op www.nachtvandenacht.nl Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet.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 blijft een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. We hebben het over Duran Duran en ditmaal de single The Ordinary World. Het is even na drie uur stand voort nogmaals een hele goede middag. Regenachtig buiten, dus reden genoeg om te blijven luisteren naar de radio. Lekker binnen luisteren naar het geluid van Zandvoort met u twee van dit programma. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert Jan? Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel evenementen die niet doorgaan. Maar uh, wij gaan het uh, hebben uh, in het tweede uur over een uh, evenement wat wel doorgaat. Namelijk het EK Zandsculpturen. Uh, Roy Donger van uh, tijdens het Goedemorgen Zandvoort had een uh, gesprek uh, met een interview met Marcel Elsman of Wippen... Uh, omtrent uh, de activiteiten. Het EK Zand duurt van 12 tot en met 18 oktober aanstaande. De, de beelden blijven daarna natuurlijk wel staan... maar het, uh, het EK duurt tot en met uh, 18 oktober. De, uh, dat interview hebben we in drie stukjes uh, geknipt. Ja, klopt. klopt. Uh, onze collega Jaap Koper heeft dat uh, voor ons uh, geregeld... Dat gaan we het tweede uur, dat willen wij dat interview niet onthouden, dus dat, dat gaan we u laten horen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, verder, er wordt uh, dus uh, alweer gefietst en nu heb ik het over de Giro d'Italia. De eerste uh, etappe wordt vandaag uh, verreden. Uh, en uh, die is, dat is een uh, tijdrit. Ze beginnen hoog en dalen dan steeds uh, verder af. Dus het is een aflopend uh, parcours. Uh, daarover later meer. Ja, je de, moet de Sunwebbers in, in de gaten de, de gaan de, houden. De, de Sunwebbers. En de, zoals gezegd, wordt, uh, SV Zandvoort speelt vandaag uit tegen Almere FC. Normaal gesproken was uh, ja, Jan van der Leden daar voor ons... Uh, om daar verslag van te doen. Maar hij is er even tussenuit. Hij zit lekker in Limburg. En uh, als er ontwikkelingen zijn en uh, wij, wij krijgen die berichten door... dan zullen wij die natuurlijk ook niet onthouden. Voor de rest is er een uh, elektriciteit... Elektrisch een evenement op het circuit uh, Zandvoort dat dit weekend wordt verreden. Waren... Lekker rustig daar. Er waren een beperkt aantal kaarten beschikbaar, maar uh, ja, je hoort ze niet, maar je ziet ze wel goed, uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook op tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat luisteren kan onder meer via onze eigen zfm app En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis uh, beschikbaar in de diverse stores, de Play Store, App Store en de Windows Store. Hier is Bastille. Running bright, right till the end, now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs, watching through a dream.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 I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of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 Wat een lekker liedje zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling door de Bastille en Coot Grief. Het is eh, Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur. Vanmiddag uiteraard op eh, je eigen lokale radio. Dit is ZFM. Dit is niet de bekendste single van de groep A.H., maar wel een hele leuke. De bekendste is natuurlijk Take On Me. En ook deze mocht er best wezen, de Cry Wolf. Eveneens weer een lekkere plaat uit de jaren tachtig. ZFM Zandvoort, we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met dit programma. En je zei het al aan het begin, Albert-Jan. We gaan terugluisteren naar een gesprek van vanmorgen van Goedemorgen Zandvoort. Ja, want de presentator Roy Dongen had daar een gesprek met Marcel Elsjan of Wipper. In zaken het EK zandsculpturen, Een evenement wat gelukkig wel doorgang kan vinden. Want er zijn ook dit jaar weer zes deelnemers die meedoen aan het kampioenschap. Maar vanwege virusbeperkingen en onveiligheidsredenen... heeft de organisatie besloten om geen deelnemers in te laten vliegen uit andere Europese landen... maar een keuze te maken uit in Nederland woonachtige zandkunstenaars... met verschillende nationaliteiten. Er hebben twee deelnemers de Ierse nationaliteit... twee de Nederlandse nationaliteit... Eén is van oorsprong uit België en één heeft de Russische nationaliteit. Het centrale thema waar de kunstenaars hun sculptuur op zullen baseren... is Zandvoort Goes Wild. Ze kunnen dit naar eigen inzicht interpreteren en uitwerken in hun kunstwerk. Wethouder Ellen Verhey de Haas is blij dat het evenement alsnog doorgang kan vinden. De bezoekers komen gefaseerd kijken naar deze vorm van kunst in de openbare ruimte. Er is geen sprake van te veel mensen tegelijkertijd. Luistert u naar deel 1 van het interview tussen Roy Dongen en Marcel Elsjan of Wipper. We gaan nu praten over zandsculpturen. Uh, want gelukkig komen die weer terug. En we gaan de telefoon, als het goed is, Marcel Elsman. Ja, goeiemiddag Roy. Goedemiddag Marcel. Vertel, we hebben begrepen dat de zandsculpturen weer terug zijn... en dat het wederom een Europees kampioenschap wordt... Ja, het zijn, uh, het zijn redelijk bizarre tijden voor iedereen. Uh, dus uh, ondanks alle beperkingen en alle uh, regels die we in acht moeten houden... hebben we toch besloten om het uh, dit jaar alsnog door te laten gaan. Uh, juist ook door die beperkingen uh, is het wel een Europees kampioenschap. Uh, maar er zijn geen kunstenaars ingevlogen vanuit het buitenland. Dat is allemaal veel te riskant. Dus we hebben gekeken naar uh, kunstenaars uh, die hier in Nederland wonen... en die toch uh, een andere nationaliteit hebben dan alleen maar Nederlanders. Dus er komen nu alsnog twee Nederlanders. Uh, er zijn twee Ieren. En er komt uh, een Belgische en een uh, Russische kunstenaar. Dus uh, we hebben toch een internationaal uh, karakter aan kunnen geven... Dat is ja, het is een, een uh, Europees kampioenschap anders dan normaal. Dus ja. uh, dat, uh, en dat is het randje wat eraan zit. Dat is heel mooi. Fijn, fijn dat dat kan. Uh, ik heb het wel begrepen, ik heb het natuurlijk een paar keer gezien. Uh, de, de kunstenaars die zijn lekker solistisch met het zand bezig. Dus daar zit niet zoveel risico in. Dat klopt. En, uh, maar ja, voor de rest is het... Uh... Met name aan het, uh, aan het uh, publiek om uh, zowel afstand te houden van de kunstenaars uh, als uh, van elkaar onderling. Ja. Want uh, als het te druk wordt, dan kan alsnog uh, de hele zaak uh, ja, uh, gesloten worden. En, en, uh, dus dat risico dat zit er gewoon in. Ja. Dus uh, we, we hebben echt wat dat betreft ook de hulp van het publiek nodig om te zorgen dat ze, uh, als ze staan te kijken, dat ze dan uh, voldoende afstand van elkaar nemen. Dus een dringende oproep aan het publiek om ja, netjes de absoluut. afstandsregels in acht te nemen en als iemand het vrolijk ja. in enthousiasme even vergeet die ander daar vriendelijk op te wijzen, uh, ja, om het toch te doen. Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Nee, en ja, voor de rest, het is um, um, ondanks alle moeilijke tijden die heel Nederland uh, doorgaat, maar zeker ook natuurlijk Stantwoord zelf. Want er zijn hele grote evenementen allemaal niet doorgegaan, dat weten we allemaal. Ja, willen we toch uh, kijken of we um, uh, iets van een, um, ja, tegemoetkoming kunnen realiseren om uh, alsnog iets te laten gebeuren en uh, wat ook uh, ja, het nodige publiek zal trekken van buitenaf. Ja en, en natuurlijk de sculpturen blijven natuurlijk niet uh, blijven ook lang staan. Dus dat betekent ja. dat als ze misschien de maatregelen weer wat versoepelen, kunnen er natuurlijk nog heel veel andere toeristen naar komen ja, kijken. Precies. Ja, precies. Want uh, als het goed is dan, dan, en als het weer allemaal meezit uh, dan blijven ze in ieder geval staan tot uh, 20 februari. Dus uh, er is tijd genoeg om sowieso de sculpturen te komen bekijken. En laten we inderdaad hopen dat, uh, uh, ja, dat de restricties wat uh, milder gaan worden. En uh, dat we in ieder geval ook in de winterperiode... alsnog wat uh, extra bezoek kunnen genereren voor... Uh, de, uh, de ondernemers ja. en de horeca. Want uh, dat is ook een belangrijke reden waarom we dat natuurlijk doen. Uh, de, de, de ondernemers die hebben het natuurlijk heel erg zwaar. Uh, gaat er nog iets gebeuren om uh, dit te koppelen? Bijvoorbeeld uh, een, een leuke uitjes of gaat de VVV of de Zandvoort Marketing dat op een bepaalde manier promoten? Uh, ja, dat, dat sowieso. Er is een uh, vrij grote... Uh, Campagne, promotiecampagne uh, rondom de zandsculpturen. Ja. Want er is in, uh, bijvoorbeeld in, in 200 NS-stations... Uh, staat het aangegeven dat het uh, gaat plaatsvinden. Wauw. Uh, dat dat um, ja, is op van de hele grote uh, screens die elke keer wisselen. Ja. En daar staat dus uh, een filmpje op over Zandvoort en de zandsculpturen. En uh, nou ja, goed, dat sowieso. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, het voordeel dat we eigenlijk uh, een van de weinige evenementen zijn, uh, sowieso die plaatsvinden. Het is het enige uh, outdoor-evenement op het gebied van zandsculptuur wat dit jaar in Nederland is doorgegaan. Dus uh, wat er betreft is het een unicum. En we verwachten daar ook ja, toch wel vrij veel pers uh, die ook komt met vragen van... ja, waarom doen jullie dit? Dat komen we wel in. Dus, uh, maar ja, al met al denk ik uh, toch dat we het moeten laten doorgaan. Uh, uh, de kunstenaars hebben er heel veel zin in. Die uh, hebben natuurlijk ook uh, al die maanden thuis gezeten zonder werk. Dus die, die zijn helemaal happy dat ze weer wat kunnen doen. Dat kan ik me voorstellen. En uh, ja, er komen gewoon uh, echt wel uh, bijzondere sculpturen weer te staan. En. Dus. Um... Ja, deze plaat heeft eigenlijk twee titels. The Second Wind en You're Only Human, de oude single van Billy Joel. Vandaag wordt er gevoetbald. Jan van der Leden zou normaal gesproken voor ons aanwezig zijn... maar die kan daarbij niet aanwezig zijn. wil niet zeggen dat we daar geen verslag van hebben, Albert Jan, van die wedstrijd. Ja, ze kunnen ook appen. Ja, inderdaad, want Jan van der Leden, je houdt ons keurig niet op de hoogte. De wedstrijd is om twee uur gestart en het was al heel snel 1-0 achter eigenlijk door een uh, slappe begin van uh, deze wedstrijd van uh, SV Zandvoorts. En die tegenstander is helemaal niet zo sterk, dus er moet meer mogelijk zijn. Nou, dat bleek ook uh, even later, want toen werd er door uh, Kars gelijk gespeeld... en stond het 1-1 uh, na een mooie aanval. Toen meteen uh, daarachteraan eigenlijk uh, Otman, die naar doorzet op karakter... Uh, er uh, met een doelpunt uh, afkwam en uh, 1-2 scoorde voor SV Zandvoorts... Daarna weer knap terug en was het inmiddels 2-2 door de tegenstander. Dus stonden we weer gelijk. En toen heeft Berg weer gescoord naar 2 tegen 3... En uh, ja, de dames bij rust uh, staan, uh, staan op dit moment op uh, 6-0. Dat krijgen we ook nog even door. Dus we staan voor tegen Almere, 2 tegen 3. Ja. En de dames staan voor met uh, 6 tegen 0. En Dat dus is dus, uh, wat betreft uh, het uh, voetbal. De heren moeten nog tot? Kwart voor 4 ongeveer. Kwart voor 4. Wedstrijd is om twee uur begonnen. Oké, okay, we zijn uh, ondertussen bezig met het uh, interview... uiteraard uh, met uh, uh, wat er vanmorgen was bij Goedemorgen Zandvoorts... De opbouwperiode is ook zeker de moeite waard om mee te maken tijdens het EK Zandsculpturen. Vanaf 12 oktober starten de kunstenaars met vormgeven van hun ontwerpen op diverse locaties in Zandvoort. Op zondag 18 oktober om 5 uur wordt het nieuwe Europees kampioenschap Zandsculpturen bekendgemaakt. Dus op zondag 18 oktober om 5 uur is zogezegd de prijsuitreiking. Maar ook de opbouw is zeker de moeite waard om, mee, om te gaan kijken. Want ja, dan zie je ze echt aan het werk. Het zijn geen, hoe noemen ze die mensen? Carvers, hè? Carvers, Carvers. heel Carvers goed. Zijn dat. Ja, ja, ja. Goed, uh, uh, als het goed is gaan we nu luisteren naar het tweede deel van het interview. Tussen Roy Dongen en Marcel Elsjan El El van Of Wipper. Wat is het startsein voor het maken van de sculpturen? Wanneer begint het? Uh, het begint maandagochtend. Uh, dan, dan is het startsein om half negen en uh, dan loopt het door tot en met zondag om half drie. Dan moeten de uh, sculpturen klaar zijn en dan worden ze beoordeeld door uh, een jury. En die uh, maakt dan rond een uur of vijf de nieuwe Europese kampioen uh, bekend. Ah, gebeurt dat weer uh, voor het Zandwoordsmuseum? Uh, dat was vorig uh, jaar gewoon. Ja, waarschijnlijk wel. We zijn er nog een beetje mee bezig van... Uh, moeten we het nu indoor houden en kan dat überhaupt? Uh, als dat niet kan, dan zal het waarschijnlijk wel buiten plaatsvinden bij het Zandwoordsmuseum. Ja, vorig jaar was het met een glaasje witte wijn. Dan doen we nu een glaasje gloewijn zou ik zeggen. Ja. ja, laten we hopen dat het weer een beetje mee zit. Uh, ja. En niet alleen voor de kunstenaars. Maar het is ook heel erg belangrijk dat... Uh, met name de, de, het maken van de sculpturen zelf... dat het niet al te veel regent. Want dan kan alsnog een heleboel... Uh, ja, details die kunnen, weg, die kunnen wegspoelen. Uh, omdat we het dan nog niet gefixeerd hebben. Dus uh, ja. laten we hopen op een beetje goed weer. En dan, uh, nou ja, dan kunnen ze in ieder geval uh, de komende witte periode er nog vrij bij staan. Nou hoor ik iets interessants, want dat is, dat is een van de dingen die ik mezelf en ook een aantal andere mensen altijd afvroeg. Ze bleven zo lang mooi, maar dan zeg je ja. dat ze worden gefixeerd. Ja, dat klopt. Um, het is sowieso natuurlijk een bepaalde uh, zandsoort wat we gebruiken. En uh, dat heeft een hele hoek structuur. En als je dat heel goed aanstampt, dan wordt het uh, sowieso al behoorlijk hard. En uh, wat er gebeurd is, als die houten bekissingen eraf gaan... dan heb je die blokken zand waar ze het dan in moeten ja. te snijden. En uh, um, als de oppervlakte bewerkt is... dan worden ze uh, uh, gefixeerd met een milieuvriendelijk materiaal... zodat uh, de wind er geen vat op heeft... De regen gaat er gewoon doorheen. Maar het is met name de combinatie van regen en wind. Dat zou uh, zeker in het begin uh, zou dat, ja, schade op kunnen leveren. Ja. En uh, we hopen dat dat in ieder geval uh, ja, niet gaat gebeuren. In mijn uh, kinderjaren heb ik wel eens geprobeerd zandkasteeltjes te bouwen... hier op het strand van Zandvoort. Toen woonde ja. ik hier nog weliswaar niet. Maar dat lukte nooit zo goed. Maar dit is dus een andere uh, vorm van zand, begrijp ik? Ja, het is een andere uh, zandsoort... Uh, het, is, uh, het komt uit de rivier de Maas en het, is een, uh, ja, het heeft een hele hoekige uh, korrelstructuur. En eigenlijk kun je het vergelijken met uh, doppelsteentjes en ja, ja. Uh, knikkers. Strandzand is knikkers, ja. het is helemaal rondgesleten door eppervloedwerking. En uh, ja, probeer knikkers maar te stapelen, dat lukt niet. Nee. Um, en bij het zand dat wij gebruiken, dat heeft, heeft de vorm van doppelsteentjes, en die dat kun je dus wel stapelen. Goh, dus en dat, dat is uh, wat er gebeurt uh, in die houten bekistingen... voordat uh, de zands, uh, zandsculptuurkunstenaars ermee beginnen. Ja, nou, er was hier een oudere uh, oude zandpoorter. Uh, en die zei van, zou het niet leuk zijn om misschien eens een, uh, een, volgend jaar... Uh, een mini uh, zandsculptuurtjes te laten maken... door uh, groepjes kinderen van de uh, lagere scholen hier... zodat ze ook een soort wedstrijdje hebben... en zich een beetje verbonden voelen met die uh, sculptuur. ja. ja. Een heel goed idee, een heel goed idee. We hebben daar uh, zelf ook mee lopen spelen om dat nu in de herfstekantie te doen. Maar uh, het is voor kinderen dan waarschijnlijk te koud om met zand en, en water aan de gang te gaan. Dus we hebben dat nu laten varen. Ja. Uh, wat wel mogelijk is, is uh, dat scholen eventueel een rondleiding kunnen krijgen bij de zandsculpturen. ...en uh, uitleg krijgen um, over uh, hoe het gemaakt is en uh, dat soort zaken meer. En die kunnen dat eventueel bekendmaken bij het Zandvoort Museum. Oké, okay, met uh, We gaan maar kijken of we daar iemand voor kunnen vinden die, die rondleidingen kan doen. Dus uh, dat is eventueel uh, de komende maanden is dat eventueel in te plannen. Dus als scholen uh, geïnteresseerd zijn dan uh, is die mogelijkheid, uh, die wordt in ieder geval nu uh, geboden. Dus dat, dat kan. Ja. Oh. Live versie. Heb jij ook nog een live versie trouwens? Als we het over live versies o, o, uh, hebben. Over wat we er hebben. Oh jee, oh jee, oh jee. Dat uh, gaan we straks uh, proberen te doen in het uh, derde, derde uur. uur. Ondertussen zijn we nog uh, bezig met het uh, gesprek van uh, vandaag bij uh, Goedemorgen, Zandvoorts. We hebben het over uh, Marcel Els, Jan of Wipper die uh, geïnterviewd werd uh, door uh, Roy uh, Dongen. En we gaan naar het la laatste gedeelte luisteren van dat uh, interview van uh, dus. Het programma Goedemorgen Zolfoort. Gaat het uiteraard over het EK Zonsculpturen wat er weer aan gaat komen? Uh, en het is ook fijn dat het gelukt is om toch nog zo'n internationaal gezelschap uit Nederland samen te stellen. Ja, het was even een puzzel, maar het, het is uiteindelijk uh, toch gelukt. En uh, wat ook wel leuk is, uh, is dat er dit jaar twee uh, uh, vrouwen aan meedoen. ...die zijn uh, allebei hun sporen uh, behoorlijk verdiend... ...ook uh, internationaal op het gebied van zo'n sculptuur. Dus, uh, dus uh, niet alleen maar mannenwerk deze keer... ...maar er zijn uh, van de zes cultuur... ...er zijn dus ook uh, twee uh, vrouwelijke kunstenaars bezig... Is het uh, in, in de zandcultuurwereld, uh, uh, vaak in het bedrijfsleven, sprake van een soort glazen plafond om uh, tot de top van zandcultuur nee, te dringen? Oh. Nee, nee, absoluut niet. Uh, want er, um, juist in die, in die kunstenaarswereld zijn mannen en vrouwen helemaal gelijk. Ja. Uh, je moet het natuurlijk wel, uh, ja, het is behoorlijk zwaar werk. Dus je moet uh, fysiek wel helemaal in orde zijn om dat, uh, om dat te kunnen doen. Maar um, om een voorbeeld te noemen, Suzanne Russeler, uh, uh, dat is de, de Nederlandse uh, kunstenaar die meedoet. Uh, die heeft uh, uh, biologie gestudeerd. En uh, die is, ja, tijdens haar studie is ze in aanraking gekomen met zonscultuur. Toen bleek ze daar heel erg goed in, zijn, dus, in te zijn. Dus die uh, wordt met name uitgenodigd uh, om dieren te maken. Mm. Uh, want dat, uh, dat is uh, echt onvoorstelbaar wat ze, uh, wat ze dan met zand uh, voor elkaar krijgen. Om, uh, dus die gaat nu ook waarschijnlijk een hele dierengroep maken uh, in het kader van uh, Zandvoort Goes Wild. Ja? Dus dat, uh, uh, ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar om, uh, ja, wat, wat, wat zij eigenlijk gaat uh, neerzetten. En het thema voor de kunstenaars is ook dat Zandvoort Goes Wild? Ja, Zandvoort Goes Wild is het centrale thema. En dat kunnen ze dus op hun eigen manier, kunnen ze, um, kunnen ze daar een, een, een, een ontwerp van maken. Um, ik weet in ieder geval op dit moment, ik weet nog niet alle sculpturen, maar ik weet in ieder geval op dit moment dat iemand die gaat um, um, ja, paarden in de branding maken, dus in de Ruwe Zee. Heel spannend. Um, ja, dan is er eentje die uh, heeft het thema Let Me Fly genomen. Dat is uh, die rust, die gaat op het kerkplein aan de gang. En uh, die maakt een, een vrouwelijke um, surfboarder uh, die door de wilde branding gaat. Ik dus, heel um, dat ja. is weer een hele andere invulling van, van het thema Zandvoort Coast World. Ja, maar dat dus is een breed uh, thema. Ja, het is een heel breed thema, precies. Dus uh, het heeft wel met zee en met natuur te maken en uh, met dat soort uh, invalshoeken. Uh, maar ja, ik, ik denk wel dat we echt een, uh, een, een paar bijzondere uh, kunstwerken komen te staan. Nou, we zijn heel erg benieuwd. Um, en we zijn natuurlijk ook heel benieuwd wie, uh, wie er gaat winnen. Maar we kunnen allemaal rondlopen om te kijken hoe het allemaal opgebouwd wordt. Uh, ja. Misschien een thermosflesje warme koffie meenemen voor de arme kunstenaars. Uh, <lacht> en dan wel een ontspreiding. Ja, ik denk niet erbij. dat ze dat aannemen. Dat zou heel lief zijn, maar uh, ze mogen niks aannemen van vreemden. Oh, dat mag niet. Dat ook één van de regels. Ja, oh, oké. Okay, oké. Okay. Nou, dus, mensen uh, mogen zelf een thermosflesje meenemen om dat zelf op te drinken... om warm te blijven terwijl ze <lacht> kijken. Sowieso. En uh, we zijn heel benieuwd hoe het allemaal uit gaat zien. Uh, ongetwijfeld wordt dit uh, vervolgd uh, na de uitreiking van de, van de prijs. Sowieso. Sowieso. Oké, okay. dankjewel, Marcel. En, ja, uh... en uh, echt nogmaals, uh, aan het publiek, uh, hou zoveel mogelijk die anderhalve meter regel uh, in de achter onderling, maar ook richting de kunstenaars. Ja. Want dat is uh, dat kan een breekpunt zijn als dat niet in acht wordt genomen. Ja, en als u iemand dat. Enthousiast niet zien doen, spreek je er vriendelijk op aan. Maak er geen ruzie over, maar leg het nog Precies. even uit en dan komt het helemaal goed. Precies. Bedankt. Helemaal goed. En tot binnenkort. Ja, oké. Okay. Dat was uh, inderdaad Dag. Marcel Elsjan of Wibber. Ik uh, geïnterviewd vanmorgen door uh, onze collega Roy Donne. In het uh, wekelijkse programma Goedemorgen Zandvoort, wat uh, sinds kort tussen 11 en 1 is. Dus een klein beetje goedemiddag, Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, dus, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, bedoel, wat dat betreft uh, uh, zou het weer naar de, naar, naar de originele tijd terug kunnen. Tussen 10 en 12. En wel met, met een gast erbij. Dus het hoeft niet allemaal op telefonisch meer. Nee, dat is ook zo. Dat gaat er vast en zeker weer, dus, uh, uh, weer uh, dus, aankomen. Dus, dus, dus, dus voor ons worden de, de regels weer wat verruimd. We kunnen weer gasten ontvangen in ja. de studio. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Uh, we gaan het nog even hebben over voetbal. Want uh, Jan van der Leden, die is, uh, ondanks <lacht> dat hij in uh, Limburg is... is hij gewoon aan het verslag geven, uh, Albert-Jan. Keurig. Wat, want, uh, wat, wat, wat, wat een hart. Hè, op dit moment uh, krijgen we door een 2 tegen 4 daar uh, in Almere. Betekent dat we voorstaan met... Vier doelpunten gescoord. Uh, Al daar dus een uh, mooie prestatie van het uh, team van S.V. Zandvoort. Met nog uh, maar heel kort te spelen. En dan is het uh, einde wedstrijd. En dan uh, is de winst in de pockets. Zonder haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor mijn ruitje staan en zei: Graag een kaartje van vijf gulden.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 Dat ze dat ze lachten er, er niet eens bij even aan mijn moeder vragen. Dat is toch achter tijd, meid? Je kunt het ook aan mij kwijt.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 Marie. Even aan m'n moeder vragen Ik zweer je dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij Even aan m'n moeder vragen Dat is dooruit de tijd, meid Je kunt het ook aan mij kwijt Even aan m'n moeder vragen Ik zweer je dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij Even aan m'n moeder vragen dat is toch uit de tijd, meid? Je kunt het ook aan mij kwijt. Je hoorde de nederoplaat van Bloem en even aan mijn moeder vragen. Ja, even aan me moeten vragen of je een parapluutje mag lenen als je straks uh, de deur uitgaat. Want uh, volgens de buienradar zou het rond een uurtje of zes uh, behoorlijk gaan regenen hier in Somfort, uh, Albert Jan. Ja, ja nee, dus uh, nee, houd ik ben, dat in de gaten. Ik ben meestal tegen een uur of kwart over zes thuis, maar dan plenst het op dat moment. Ja, ja, ja. Dus ja. Ik denk dat ik maar een appje naar huis stuur van: ik kom wel als de kroeg dicht gaat. Ja, nou, dat wordt uh, drie uur. <lacht> oh nee, nee. Tien, tien uur. <lacht> Oké, okay, je hebt uh, goed nieuws over de kinderkunstlijn. Ja, zeker. De kinderkunstlijn van 2020-2021... die gaat uh, ondanks de corona gewoon door. In samenwerking met een aantal bewoners van Nieuw Unicum... die graag werken in de werkplaats... gaat het kinderkunstlijnproject van start. Ondanks corona kan het team Kunst op School gelukkig toch aan de slag... met de kinderkunstenaars en de docenten van alle basisscholen van Zandvoort. Alle basisschoolkinderen, groep 8, doen mee. Ze maken een wegwijzerplaatje... ...plankje met hun kijk op Zandvoort. Deze 200 plankjes worden met liefde en zorg gezaagd en geschuurd in de werkplaats. Als ze klaar zijn worden ze gelakt, allemaal met gebruik, gebruikt hout en milieuvriendelijk materiaal... ...zodat we ook uh, bezig zijn met, het, uh, met een circulaire aanpak. De kinderen krijgen een kunsttheorieles... ...en daarna komen ze naar het coronaproef ingedeeld Zandvoorts Museum om te gaan schilderen... De wegwijzerbordjes die klaar zijn worden direct gemonteerd en op houten totempalen in het entreegebied tussen het NS-gebied en de boulevard. Op deze manier kunnen niet alleen alle bewoners, maar ook alle bezoekers de vrolijke resultaten zien. Deze blijven er wel een paar maanden hangen en daarna krijgen de kinderen de kunstwerkjes weer terug. De kinderkunstlijn Zandvoort wordt financieel ondersteund uiteraard door de gemeente Zandvoort. En ook dit jaar staat het team Kunst op school klaar om te helpen. Aaltje Vink, Emmy Stobbelaar, Trace Huisman en Rob Bossing staan daarvoor garant. In ieder geval, kinderkunstlijn 2020-2021 gaat door ondanks corona. En een mooi team is dat die al jaren met de kinderkunstlijn bezig zijn. Complimenten daarvoor en hij gaat weer van start gelukkig hier in Zandvoorts. Wij gaan ook weer verder van start met de goede muziek. Wat dacht van deze van Bruno Mars? It's a beautiful night. was de zingen van Bruno Mars en I Wanna Marry You. Ja, we gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog ene lang op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag voor de herhaling. Ook dan luister je tussen 2 en 5 naar Zandvoort op zaterdag. Een laatste uur met weer heel veel leuke items en lekkere muziek. Dus houd de radio aan deze regenachtige dag hier in Zandvoort. Hier is Donna Summer.